Wouter goed met het NS-journaal. Het plan van president Hollande om terroristen met een dubbele nationaliteit hun Franse paspoort af te pakken gaat niet door. Volgens de Franse minister van Justitie is het in strijd met de fundamentele rechten van iedereen die op Frans grondgebied is geboren. Na de aanslagen in Parijs vorige maand kondigde president Hollande harde maatregelen aan tegen terreur. Een van die maatregelen was het innemen van het Franse paspoort van een terrorist met een dubbele nationaliteit. In Frankrijk is een nieuwe aanslag verijdeld, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Orléans zijn twee mannen van 20 en 24 opgepakt... die bekend hebben dat ze geld hadden ingezameld om wapens te kopen. Ze dachten volgens de politie na over een aanslag op een kazerne van leger of politie. De twee zouden uit Marokko en Togo komen. Een Franse jihadist die in Syrië zit is de derde verdachte. De man uit Oorsbeek die zijn dode moeder in een kist thuis bewaarde... zegt dat zij dat zelf wilde... In een gesprek met Hart van Nederland zegt de 62-jarige man dat zijn moeder ziek werd en hem opdroeg het aan niemand te vertellen als ze doodging. Zo zou de vrouw willen voorkomen dat haar zoon het huis moest opgeven en alleen van een uitkering moest leven. De vrouw van begin 90 overleed in 2013. Vorige week werd haar lichaam in een kist in huis gevonden. De zoon is vandaag vrijgelaten en wordt niet meer verdacht van moord of doodslag. De sultan van Brunei heeft kerst in het streng islamitische Aziatische staatje verboden. Moslims die worden betrapt op het versieren van een kerstboom, het dragen van een kerstmuts of het zingen van kerstliederen kunnen daarvoor vijf jaar cel krijgen. Niet moslims mogen wel kerstmis vieren, maar alleen binnens huis. De sultan voerde in 2013 al een aantal streng islamitische wetten in, zoals dood door steniging voor iemand die vreemd gaat. Hij is sinds 1967 de leider van het steenrijke oliestaatje. Het weer vanavond en vannacht valt er wat regen. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen droog en vanuit het westen breekt de zon door. Dan een graad of 12. Dit was het ermee. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van ZFM Jazz. Deze mag natuurlijk niet ontbreken, luisteraars. Welkom terug bij twee Uur van ZFM Jazz. Jingle de bells. Bells. Ja, nou, uh, ja, wat u ervan vond, uh, wat ik ervan vind, ja. Ik heb hem uitgezocht uh, uh, in de vroege morgen en uh, uh, mij helemaal niet helemaal doorgeluisterd. Kijk, het is wel, wel gezellig hoor, maar het zwingt niet echt. Voor mijn gevoel weer. Zo zitten er toch wat liedjes tussen waarvan ik zeg: hm. uh, Dit zal waarschijnlijk meer zwingen. Latin jazz. Kijk, de Ewood Brothers. Het nummer net had gewoon uh, niet een lekkere uh, uh, ritmebasis, zeg maar. Ja. Ja, dat geldt hier natuurlijk wel. Nou, dat was een, een Christmas Latin jazz nummer. Uh, ik heb het al aangekondigd, luisteraars, in het eerste uur... dat ik wat, uh, wat repertoire heb gereserveerd van Sam Levin. En dat is gewoon omdat het gewoon hele mooie uitvoeringen zijn. Luister maar. Winter, lente, zomer, herfst. Hij schijnt altijd ons maantje dankzij de zon... want die wordt natuurlijk ingeschakeld om de maan te verlichten. Wintermoon. Dit is Mr. Stan Getz. Nou, de winterse maan die past ook prima in de kerstfeer toch? werd ons bezorgd door uh, Stan Getz. Ja, heerlijk hoor. Uh, kerstprogramma luisteraars uh, bij ZFM Jazz. Want uh, ik dacht nou, zo uh, rond de dagen na de kerst toe... ...is het toch wel lekker om uh, jazzy te genieten... ...maar ook uh, te genieten van het kerstfeertje. En bovendien wordt dit programma op de vrijdagmorgen altijd herhaald. Dus uh, nou, dat is volgens mij eerst kerstdag. Dus dan klopt dan, uh, dan het weer helemaal. This Christmas, Christian McBride en uh, Abby Lincoln... To know you better this Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Oh, boom, oh, oh, boom, oh. boom. die Faithful, uh, dat was natuurlijk het uh, prachtige stemgeluid van Art Garfunkel. Ik probeerde zojuist, luisteraars, rond de klok van half twaalf te bellen met Martijn Lubner, die ik hier draaide met zijn uh, mondorgel, en uh, die een beetje het sfeertje van Toets Tielemans muziek maakt en een mooi kerstalbum heeft gemaakt, waarover ik graag met hem had willen praten. En dat had ik ook met hem afgesproken, maar ik denk dat hij gisteravond een optreden heeft gehad. Uh, en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten... ook niet in de warme kleren... want deze temperatuur is het natuurlijk recent warme kleren. Uh, maar maar uh, ja, hij, hij slaapt waarschijnlijk nog... Of hij is gisteravond uh, op zo'n uh, zo snabbel die hij dan ergens in het land heeft gehad... met allerlei muzikanten, is hier een leuke dame tegengekomen... en dan uh, slaapt hij extra uit. Hè. <laughs> zo, gaat het, zo gaat dat. Nee, ik weet het niet wat er aan de hand is. Maar ik ga het nog wel uh, eventjes weer proberen zo. Misschien dat ik hem uh, straks alsnog kan bereiken. We hebben nog genoeg uh, mooie muziek staan. Ik, uh, ik had het over Sam Levin En uh, Sam Levin heb ik al uh, twee nummers van gedraaid, maar het is zo mooi. Ik ga gewoon nog een nummer van hem draaien. En dan hebben we het over de zilveren belletjes... Silverbells, Bells, Sam Levin. ik liep zojuist uh, zo eventjes de studio rond uh, luisteraars... en dan zag ik uh, hele kleine jazzmannetjes. Van die hele kleintjes. Senta, Little Jazzman. En leuk spelen dat ze deden. Uh, maar ik ga ze niet draaien, want ik heb in het eerste uur... heb ik al een nummer van, van ze beluisterd. En het swingde gewoon niet. Dus die komen helaas niet meer in aanmerking. de Voice of Holland, The Voice of Jazz. Ja, de stoelen draaiden niet om, uh, Little uh, Jazzman. Oh, wacht. Mijn telefoon gaat. Wat leuk. Ik ga eens even kijken wie me belt. Ik ga eens even kijken wie me belt, luisteraars. is antwoord met Cheryl hey, goedemorgen, Martijn. Nou, wat leuk, dat... <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, luisteraars, ik heb aan, uh, aan de telefoon Martijn Lubner. Ik moet hem nog even de, de uitzending inschuiven, want, want zo horen we je niet, Martijn. Maar uh, dat gaat helemaal goed komen. Eh, uh, Martijn. Goedemorgen. Ja, kijk, <laughs> daar is hij. Dat ging even mis hier, mijn, mijn excuses. Ja, nee, dat maakt allemaal niet uit, man. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat jij hebt vast gisteravond opgetreden ik ben weer druk geweest. Je bent weer heel druk geweest. En het was natuurlijk ook een fantastisch optreden. Het werd lekker laat. En dan zit je nog even na te tafelen. Ja, met een lekker wijntje <lacht> of een wortel. Je hebt me door. <lacht> en dan ben je helemaal bewusteloos natuurlijk. Dat, ja, het gaat uh, weer <lacht> he, trouwens. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Yeah. Is, uh, Luisteraars, aan de telefoon is Martijn Lutner. En dat is niet zomaar iemand. Dat is een Furt uh, Het gaat om het uh, uh, mondharmonica spel. En hij heeft de schoenen van... Uh, uh, Toet Stilemans heeft hij al overgenomen. Want in die schoenen wil hij verder gaan... Toch? Of of, uh, ja. of, of ben ik, zit ik er nou helemaal naast zeg je van nee Martijn Lutnok is Martijn Lutnok en uh, Toetsielmans. Laat ik, laat ik allereerst zeggen dat als je dat vergelijk maakt... dan ja. vind ik dat natuurlijk een heel mooi compliment. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar ik wil wel graag... Uh, ik ben geen toets. Ik, doe, uh, ja, ik speel mondharmonica, dat is onze overeenkomst. Maar mm -hmm. ik ben natuurlijk toch op een heel andere manier. En ik heb niet de, de arrogantie uh, uh, te denken... überhaupt uh, aan dat monument van, van toets te komen. Nee, het is, je moet het zien als... Ja, er zijn uh, zangers die in het Engels zingen... en uh, zangers die in het Nederlands zingen... En, ja, zo is dat met, met, met mensen die een instrument zijn natuurlijk ook. Ja. Hé, hey, maar nou, uh, uh, want ook jij uh, gaat kerstvieren kennelijk. En ja. dat heb je al, dat heb je al uh, enkele weken of misschien wel maanden hiervoor gedaan. Want je hebt een nieuw album gemaakt en dat is, dat is helemaal in de kerstfeer, hè? Ja, ik had mijn kerststress ergens in uh, oktober, november inderdaad. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat, dat klopt. En waar, waar is het opgenomen, Martijn? Welke studio? Het, het is, uh, het is uh, uh, opgenomen in EMIS, uh, in, uh, bij Pro Music Studio. Oké. Okay. En dat is een, um, uh, een, uh, een kleine studio, maar goed, we hebben daar uh, met een aantal guldheden uit de Nederlandse jazzmuziek uh, bij elkaar gezeten. Ja, uh, Frans van Geest aan de bas, uh, Tico Pierhagen, de uh, piano en uh, Gijs Dijkhuizen, Drummer. Ja. Uh, um, en uh, daarnaast hebben we nog een, uh, een solist uh, op viool, uh, Erne Ola. Oh ja, nou dat is een hele bekende, want uh, zo'n Sven die heeft daar ook mee gewerkt natuurlijk. Oh ja, oké. Okay, ja, die, ja, uh, dat, uh, die kerstclip, uh, nou vanuit is geen kerstclip, uh, van het Calling for Peace, dat, dat, dat nummer, uh, wat oh, uh, uh, uh, uh, daar, daar speelt Erno ook mee natuurlijk. ja, oh, okay, ja, yeah, yeah. dat is de violist, uh, jarenlang de concertmeester geweest van het, uh, het Metropolis. Ja, en ook in Malando, daar doet hij ook nog mee toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja precies. en ook een hele aardige man ook nog ook nog een heel aardige figuur, maar dat zijn ze allemaal hoor. Oké, okay, okay. maar en ik wil... dus, dus en dan uh, weer de arrangementen geschreven door, door Henk Meutschert. Ja. Uh, de voormalige chef dirigent van het uh, jazz-orchestra van het concert. Maar het is een heel mooi uh, romantisch kerstalbum geworden. Het is, het is, het is klein, het, is, het zijn maar zes nummers. Ja. En, uh, uh, maar maar het is, uh, uh, ik denk dat het, uh, dat het heel erg mooi is geworden. Nou, ik kan jou verklappen dat we daar al uh, twee nummers van genoten hebben. Want Have Yourself a Merry Little Christmas die is al voorbijgekomen in het eerste uur. Ja. En zojuist heb ik ook de uh, uh, Sleigh Ride... Draait. Oh, prachtig. Ja, en nou uh, uh, vraag ik jou, wat are you doing New Year's Eve? <laughs> <laughs> nou, waars, waars, waarschijnlijk niet zoveel. Oh. Uh, uh, uh, het, zoals het er nu naar uitziet, heb ik, uh, heb ik alle feestdagen, maar daar heb ik ook niet echt mijn best voor gedaan, maar heb ik alle feestdagen uh, gewoon thuis? Met familie en met uh, vrienden en met. Uh, en dat geldt ook voor, uh, voor Oudjesavond. Ja, het is, uh, het is een, uh, een uh, stuk wat, uh, wat ik uh, al uh, voordat de cd was opgenomen, was het duidelijk dat dat erop moest gaan komen. Dat ja. is een, uh, misschien het minst bekende kerststuk. Uh, of, ja, het is ook eigenlijk niet echt een kerstuk. Het valt in de categorie My Funny Valentine. En, uh, het is een, het is een, uh, een ballad. Ja. En, en, maar maar um, ja, uh, Henk Meutgird heeft dat zo mooi gearrangeerd. En dat gaat. Uh, dat gaat zo diep allemaal, uh, tenminste vind ik. Ja. Uh, dat, dat is dus nog een beetje de tranen geworden van de CD aan het einde, uh, uiteindelijk. Dus ik moet nou mijn zakdoek tevoorschijn... Ja. of even wat tissues, ja. uh, tissues uit ik de weet, keuken. Ik <laughs> weet niet of je hem stiekem al gehoord hebt, maar... Nee, ik, wel... ik heb deze nog niet gehoord, nee. nee, okay, Ik heb hem wel okay. klaarstaan uiteraard. Ik wil dan hem gaan ja. draaien zo, want uh, daarom kondig ik het ook een beetje aan. Uh, maar ja. ik wil jou toch nog even de gelegenheid geven... om, om uh, ja, toch een beetje uh, jouw cd te promoten... in de zin ja, van, uh, waar kun je bestellen? En uh, heb je de internetsite? Ja, ja. Of als je via mijn website kijkt: www.lutmer.nl uh, uh, dan kom je uh, op die manier op alle, alle bekende verkoopadressen. Want dat, is, uh, dat mm -hmm. kan bij bol.com, dat kan bij iTunes en dat kan op, kan op allerlei manieren. Ja, luisteraars, als je bol.com aanklikt, dan staat het bol van uh, Martijn Lutmer, toch? <laughs> Zoiets, ja. <laughs> hey, maar naast het feit dat jij natuurlijk uh, jouw persoonlijke optredens verzorgt... Uh, volgens mij jam je je ook helemaal wilt. hè? Want het uh, is wel leuk, tegenwoordig in de horeca is overal... Nee, hoor. Ja? Um, uh, uh, ja, ik... Dat dat, dat valt wel mee. Um, uh, ik doe eigenlijk niet zo heel veel sessies uh, meer. Heel af en toe nog een keertje. Mm -hmm. um, um, Op de goede plekken. Go die, you, he, toch ja. Waar, waar uh, ook lekkere muzikanten komen natuurlijk. Want het is natuurlijk ja. wel een vereiste dat als je dan gaat jammen. En je hebt dan het niveau bereikt wat jij inmiddels bereikt hebt op je instrument. Ja, dan weten we met muzikanten spelen die dat ook een beetje behapen allemaal. Er zijn nog maar twee sessies feitelijk waar ik nog regelmatig kom. En aardig is dat toevalligwijs, een van die sessies waar ik altijd kom, daar zit een groepje van drie muzici. En daar speel ik dan toevallig vanmiddag een concert mee in Hilversum. Ja. ja. Um, uh, maar voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Ik uh, uh, toch niet meer zo heel vaak dat ik uh, dat ik aan de gym ben. Uh, Want dat, dat gaat gewoon niet meer. Als ik kijk naar wat ik uh, wat ik uh, de afgelopen week aan, uh, aan dingen gedaan heb. Dat is echt uh, uh, bij die collega's van uh, RTV Utrecht tot, uh, ja. tot uh, een uh, chic Cerziné van, uh, van Kiwanis tot um, uh, uh, uh, nou. You, you name it. Het, is echt, het, ja. het, het, het ging maar door. En is, dat is al, alleen maar heel erg leuk natuurlijk. Dus je wordt eigenlijk ook best wel veel gevraagd door... door ja. Word je nou ook gevraagd bij, bij popmuzikanten... die zoals toets dat ook heeft ervaren bijvoorbeeld? Absoluut. Als ik uh, kijk naar... En um, uh, dat was van uh, oktober toen heb ik aan uh, vier projecten meegewerkt. Waarbij uh, de een was voor een uh, Nederlandstalige zanger een beetje alla. Uh, Frans-Duits, Frans Bauer. Mm -hmm. uh, die had een harmonica solo nodig op een nieuw te maken CD. Ja. Uh, dat heb ik gedaan. Ik heb meegewerkt aan een, uh, een uh, CD van een pianist uh, wiens uh, moeder overleden is. En, um, uh, ja goed, uh, Hij wilde als een eerbetoon uh, muziek opnemen en dat als dank sturen aan de mensen die op de begrafenis waren geweest. Ja. Dat is heel bijzonder, ja. Ja. Hey, maar, maar als jou, uh, dat wordt jou gevraagd, en er wordt gevraagd om dan ook een Nederlandse, uh, Nederlandse productie mee te werken. Maar als jij uh, jezelf in je hart kijkt, dan gaat jouw uh, liefde toch uit ook naar een beetje jazzy muziek, hè, toch? Ja, ja, absoluut, absoluut. En, en, maar, ik, maar dat wil ik dan meteen aan toevoegen. Ik ben uh, uh, dat, is, dat is trouwens een tekst van toets. Ik ben geen purist. Okay. En uh, uh, wat ik daarmee bedoel, dat is dat ik, ik, ik, mijn voorkeur gaat uit naar... naar, naar Jazzmuziek en listen. Ik vind al die andere dingen wel ook leuk. Ja, dus, Kijk, dus ik, uh, ik ben uh, uh, noem eens wat op dit moment bezig met een danceproject met een DJ. Nou, dat is echt een heel ander hoek, kan ik je zeggen. toch, toch niet arm in van buren? Nee, geen bekende naam. Geen bekende beken, naam. Nou ja, maar misschien wordt hij dankzij jou wordt heel bekend, toch? Nou ja, je weet het natuurlijk. Je weet nooit hoe dat soort dingen loopt. Maar wel heel leuk om te ja, doen. Is dat ja, jazzie of is dat pop? Met die DJ? Ja. Dat is een zware house. Oh, Oké, okay. nou, dat is. Dat is uh, nee, dat is. Dat is en, en, en ik vond het nog wel interessant ook. Want. Uh, um, Kijk, in, in, in jazzmuziek... Nou ja, goed, dat weet je. Dan heb je een akkoord en daar wordt een figuur op gemaakt. Mm -hmm. En dan is dat akkoord afgelopen... en dan komt het volgende akkoord... en dan maak je dan weer een nieuwe figuur op. Maar bij die, die dancemuziek waar ik het nu over heb... Ja, daar blijft gewoon, die beat die blijft gewoon een half uur doorgaan. Ja. En daar wordt in, in principe... maar één riff op gespeeld. Ja. En het is dus de bedoeling dat je... Uh, uh, in, in zo'n uh, zo stuk... dat je dan uh, uh, het interessant houdt. Ja. Nou, en dat, uh, dat is niet zo eenvoudig... kan ik je zeggen... <tus> Oké. Okay. Nou, heel bijzonder dat jij... Uh, ik denk nou, ja, housemuziek. Martijn en house, gaan we dat beleven? Ja, ja maar ja, goed, om nog, om nog heel even terug te gaan naar, naar de, de ja. Kijk, het is, het is eigenlijk zo dat ik, dat ik mijn hele leven al uh, kerstmuziek uh, wilde opnemen. Ik heb hem uh, ooit een keer, en dat is, dat is in... Uh, 1990 zal dat geweest zijn of zo, 1988 1990, heb ik met drie vrienden een, een kerstgroet opgenomen dat wil zeggen, toen hadden we uh, uh, cd'tjes van, van Elephant's Gerald en van, uh, van Frank Sinatra daar hadden we de stem afgehaald, mm -hmm. uh, met een, het zogenaamde voice kill principe en dat yes, is oh, ja. zelf opnieuw ingespeeld en ja. gezongen, en we hebben er 60 kassettenbandjes van gemaakt en dat is als een soort uh, ja, wat ik zeg een soort kerstcadeautje gegaan naar vrienden en vriendinnen ja. uh, dus toen zat het er al Oké. Okay. Okay, uh, ja. nou, je, je noemde al even Frank senator, Dat wil ik toch ook nog even aanhalen. Want je hebt ook een prachtige stede gemaakt. Uh, uh, Alweer een jaar geleden, zeker. Hè? Ja, uh. ja, ja, ja, dat was zo oktober van, uh, van het afgelopen jaar. Ja, ja. ja. Uh, Mart Martijn Lubner, uh, Frankly, zo heet het niet, hè? Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dan was het. Uh, uh, uh, vorige week vrijdag was het zover, hè? De, de, de, de 100ste geboortedag van. Uh, sorry, oh van de geboortedag van, ja. ja, heel bijzonder. De, ja. de 100ste geboortedag. Dus, dus daar ook weer een heleboel dingen om. Uh, om te doen geweest. Ik ja. heb uh, een, uh, weer een tributeconcert gedaan uh, aan Sinatra met Henk Meutgrit samen. Dat uh, wordt uh, vanavond uitgezonden bij uh, jullie collega's van, uh, van 6FM. Ja. Dat is een uh, lokale zender in Huizen. Ja. Dus, dus um, ja, het, het, het gaat maar door. Ja, fantastisch, man. Hey, en uh, je hebt nog een cd uh, op de lijst staan. Uh, La... Bellula. La, ja, precies. Uh, ja. Wat is dat voor repertoire? Zingende jazz. Oké. Okay. Uh, met alleen piano, bass, drums en de andere cd's zijn met uh, ook met strijkers erbij. Al deze cd's luisteraars dus te koop via onder andere bol.com... maar ook andere uh, uh, ondernemingen die cd's verspreiden en verkopen. Ik mag eigenlijk geen, niet één firma noemen, want dan is er reclame, uh, Martijn. Uh, dus, uh, ja, heer, maar, ik weet het. Nou, kijk maar via de website. Ja, ja precies. Via de website van uh, Martijn Lutmer. Uh, dus gewoon Martijn Lutmer met een dubbel T, hè? Ja, ja, als je gewoon alleen Lutsmer.nl invoert, dan kom je er. Dan kom je er ook. Partij, ja. we gaan even genieten van jouw uh, kerstcd met het nummer What Are You Doing in New Year's Eve. Nou, we hebben begrepen dat je thuis blijft. Dat klopt weer helemaal met dat huisgebeuren. Wat je hebt... <laughs> uh, maar, toch? Ja, dus, zo, nou, is het, zo is het. Alles klopt. Nou, ik ben blij dat je toch nog even uh, hebt kunnen bellen. Ik ja. wens jou, als ik je niet meer spreek voor die tijd, uh, uh, natuurlijk een hele fijne kerst en een hele goede jaarwisseling en het allerbelangrijkste een gezond, muzikaal en gelukkig 2016. Dankjewel jij ook, uh, Charles. Oké, okay, dankjewel jongen. Hey, succes hè? Tot Ho wel weer. Hoi. Hoi. <middels> Rijn Lubnert met zijn nieuwe kerstcd en uh, What Are You Doing New Year's Eve was een van de nummers die erop staat en uh, we gaan er gewoon nog heen doen. We gaan nog eventjes genieten van het winterwonderland, want al kennen we dat niet met kerst, ik zorg voor u dat u er toch een klein beetje van mee kan. Op vandaag van mijn luisteraars, dit was uh, ZFM Jazz. U luistert naar Martijn Lubner met uh, Winter Wonderland, de uh, mondharmonica, uh, virtuoos, mag ik wel zeggen. Hier in Nederland uh, uh, doet overal mee aan een grote projecten, Metropolorcest. Nou, you name it. Ik had er net aan de telefoon en. Uh, we hebben even kunnen genieten van zijn nieuwe kerstcd. Die u ja, via allerlei bekende internetverkooppunten kunt verkrijgen. Maar ook door te surfen naar Lutmark.nl en Lutmer met dubbel T. Dan kunt u zo in uw bezit krijgen. Op, snelle, op een snelle manier. Net voor de kerst. En dan kunt u tijdens de kerstdagen er nog weer eens extra van genieten. Waar u ook van kunt genieten, is mijn collega Willem Bruist. Want die gaat natuurlijk. Aankomende woensdag verder met, met, met het kerstrepertoire. Het wordt gewoon ZFM Kerst. Het wordt één grote kersthappening. Met hele mooie, gezellige muziek. We hebben al een klein een beetje kunnen genieten van hetgeen wat hij had meegenomen... tijdens de uitzending op de IJsbaan afgelopen vrijdag. Tussen DFM, wens jullie allemaal fijne dagen.